Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie... zitten bij elkaar om te praten over de situatie in Gaza... Ook minister Bruins Slot is erbij. Zij maakt zich zorgen over Nederlanders die nog vastzitten in Gaza. Het gaat om 22 mensen in totaal. Mijn mensen hebben contact ook met al deze mensen om te horen hoe het met hen gaat. Verder zetten we op alle diplomatieke kanalen in om ervoor te zorgen dat die mensen uiteindelijk ook vrijkomen. Uit Gaza kunnen vertrekken. Ook stond ze stil bij een Nederlandse vrouw die afgelopen weekend om het leven kwam bij een bombardement in de Gaza strook. Oekraïne zegt dat vannacht een grote luchtaanval van Rusland heeft afgeslagen. Onder meer in Kiev klonk het luchtalarm. Er zouden drones en een kruisraket uit de lucht zijn gehaald. Ook in het oosten van het land wordt flink gevochten. Oekraïne legt door heel dat land nieuwe begraafplaatsen aan voor alle omgekomen militairen. En op de A4 bij Den Haag is vanochtend een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere auto's zijn bij een afrit op elkaar gebotst door dichte mist. Er zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg was enkele uren afgesloten. Inmiddels kun je er weer rijden, wel met vertraging. Ja, en misschien is het je ook opgevallen. In steeds meer winkels word je door het personeel in het Engels aangesproken. Je wordt er gestoord van, meneer. Het is bizar. Engels, Spaans, Frans. Je hebt niet meer het gevoel dat je in je eigen land zit is ook niet. In kroegen en restaurants in grote steden is het al langer zo, maar steeds vaker vind je ook in de oer-Hollandse winkels Engelstalige medewerkers. Bij de Zeeman hebben ze geen keus, hoorde mijn collega Nick. Als je bij deze winkel wilde werken, moest je tot begin dit jaar echt wel Nederlands spreken. Maar ook dit bedrijf is daarvan afgestapt, ze zeggen anders kunnen we het personeel niet vinden. Ze beloven wel aan de klanten dat er altijd iemand in de winkel is die wel Nederlands kan.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 A counterfeit a fifth dollar in his hand He's Mister know it all Playing hard, talking fast Making sure that he won't be Out. He's the coolest one with the biggest mouth How much you pay ja Uh, welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we luisteren naar Stevie Wonder. is a Mr. Noida. Um Klaar zit in ieder geval onze wethouder Jan Jaap de Kloet. Welkom Jan Jaap. Well, goedemorgen. Uh, goedemorgen, de wethouder Wonen onder andere. Hè? We gaan praten over... Uh... Projecten, projecten. Ja, projecten inderdaad. Ja. We gaan uh, praten over de kwartaalreportage die is uitgekomen op 10 oktober over de ruimtelijke ontwikkelprojecten in Zandvoort, zoals het zo mooi heet. Uh, wat gaan we nog verder doen in het tweede uur? We gaan uh, praten over de lichtjesavond. Uh, ...op de begraafplaats op 31 oktober. Nel Kerkman en Christine Kemp komen zo langs en we sluiten af met uh, de, het succes van de Pokeballs bij Rinsies. Dat is wat we in de tweede uur gaan doen, maar we gaan eerst praten met uh, Jan-Jaap de Kloet. Nogmaals uh, welkom, Jan-Jaap. Dank je wel. Uh, ik wil uh, praten over die reisinformatiebrief uh, waarin alle gemeentelijke projecten uh, en vastgoedontwikkeling uh, staan... Eh, eh, er staat niet in iets over de Mariënschool. Dat viel me op, maar daar wil ik toch mee beginnen. Uh, die staat niet, namelijk niet in de, de dingen. Maar goed, uh, Mariënschool is verkocht. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. En ja. aan pre-wonen. Ja. Uh, voor 245.000 euro. Ook dat klopt. Dat klopt ook, hè? want ja. Ja, dat heb ik ook allemaal gelezen maar hoor. Maar, ja, ja. Ik, ik zag wel ook dat de taxatiewaarde 420.000 euro was. Ja, dat klopt. Um, er zit natuurlijk wel een verschil in tussen ik zal maar zeggen, de losse taxatiewaarde van, van het pand um, en de, de verkoopprijs die we hebben uh, afgesproken als het gaat over de invulling die er gaat komen. Uh, uh -huh. De woning gaat de sociale huur daar uh, realiseren. Um, en dat heeft natuurlijk invloed op de, nou, zeggen, de, de marktwaarde van, uh, van het pand zelf. Dus uh, vandaar dat we op deze prijs uh, zijn uitgekomen. Ja, en uh, wanneer worden die woningen opgeleverd, denk je? Oeh, dat is een goede vraag. Um, nou ja, de, de verkoop is nu uh, rond. Uh, woning gaat daar nu een uh, ja, plan van aanpak en een plan van eisen uh, uh. Voor, uh, voor samenstellen. Um, ja, dat, dat, dat soort dingen duren wel een tijd. Dus ik. Nou, dat in 24 zou het heel, als het heel snel gaat kunnen maar ik denk dat het iets langer gaat duren Ja, dat, dat denk ik ook ja. Ja. En, uh, nou, er moeten 10 woningen komen hè, voor jongeren onder de 28 jaar ja. uh, met prijzen tussen de 442 en 633 euro dat staat nog steeds neem ik aan zeker sociale huur hebben we het over en uh, daar op die markt uh, uh, ja, richt precies zich in dit geval uh, het, het bijzonder aan, aan dit project is dat degenen die daar uh, gaan huren, dat er een afspraak mee wordt gemaakt dat ze geen parkeervergunning krijgen. Dat is wel een belangrijk, uh -huh. uh, ja, eigenlijk nieuw iets. Um, gezien de ligging van het pand uh, is dat echt het, uh, ja, het meest praktische. En ik denk ook dat we op deze manier een doelgroep kunnen bereiken die uh, ja, er heel erg naar uitkijken om een uh, woning te kunnen huren. Ja, want, uh, dat is echt grote belangstelling en behoefte. Ja, de, de, de nood is hoog. Hè? Want Zeker, uh, ja. als je van, vanmorgen de Telegraaf hebt gelezen, ik weet niet of je dat gezien hebt, dat uh, ze hebben de, de, de nood erg hoog is, hè? in heel het land. Hè? Ik bedoel ja. uh, een paar uh, uh, voorbeelden. Uh, Amsterdam een wijde omtrek van 25 kilometer. Daar zijn maar 20 woningen, uh, tenminste in de vrije sector. Uh, uh, met één slaapkamer. Die onder de 1200 euro per maand. Dat is... Nou ja, dan zie je wat, uh, wat, wat de marktwerking doet. Het, het aanbod is, is laag of, of klein. En de vraag is heel groot. En ja, dan krijg je dit soort uh, ontwikkelingen. Ja, want... Uh, uh, we hebben, ja, nou, ik wil even aanvullen. Want natuurlijk uh, kan je iets, iets discussiëren over de prijs. Uh, en ik denk dat er heel veel projectontwikkelaars zijn. Die met naar, uh, de ogen naar de marierschool hebben gekeken. Maar ik denk ook dat we moeten kijken. Van welke behoeften we hebben hier in Zandvoort. Aan, aan woningen. En, nou ja, je, je en bent, daar doen we het voor. Je bent natuurlijk gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn dat bij nieuwe projecten 30% sociale woning bij zijn. Ja, zeker. Maar ik Ondanks de afspraken die we hebben. En die, die liggen er natuurlijk gewoon. Uh, wil ik onderstrepen dat we het doen, doen voor de inwoners. En daarom maken we die afspraken. Ja. Het is geen speculatieproject. Uh, nee, dat begrijp ik. Ja. En, uh, nou, ja, goed, de de nood is in ieder geval hoog. Dat uh, stond voor mij ook in de Telegraaf. Ja. Uh, dat is niet alleen een stond voor me, uh, In Landelijk. In, in, Hele land in feite. Uh, voordat we naar, uh, naar wat andere projecten gaan. Even de krocht. Bekend is nu dat ze 1 mei 2024 beginnen met uh, de verbouw. De, de, de, ja, dat is inderdaad uh, de planning. Het dat opknappen. Klopt. Ja, dat, dat klopt, hè. Dat ja. is gezegd. Alle onderzoeken naar vleermuis en alles is gebeurd. Nou ja, dat is, dat is meteen een. Uh, uh, misschien een vraag die je nog gaat stellen. Van waarom duren die sommige dingen zo lang? Ja. Um, dat is een van de redenen. We moeten heel zorgvuldig onderzoeken doen. Je ziet dat de flora en fauna toets. En de onderzoeken die daarbij horen. enige tijd uh, behoeven. Ook omdat je, als je praat over. Um, Zeker de fauna, dus de beesten, moet je vaak jaar rond onderzoeken. Ja, ja. ja dat kost een hoop tijd en dat vertraagt wel, ja, dat is zeker zo. Dat kun je wel zeggen, ja. ja. Um, dan gaan we even naar het raadhuis. Wat, wat zijn jullie daarmee van plan? Ze hebben het, het raadhuis wat leeg komt te staan, hè? En niet het oude raadhuis, maar het nieuwe raadhuis. Ja, we hebben het nu over het nieuwe deel, Ja, het nieuwe deel ja. Ja, We uh, uit het jaren... Uit hoofd 80, 90. We hebben natuurlijk het monumentale pand. Uh, en we zijn aan het kijken of we daar uh, de organisatie zoals die nu nog in Zandvoort is uh, onder kunnen brengen. Mm -hmm. En de delen die leeg komen te staan. Of waarvan je zegt, nou zijn die nou echt nodig om als raadhuis te gebruiken zijn we ook aan het kijken of we daar een andere ontwikkeling kunnen doen, ja, bijvoorbeeld ik, woningbouw. Ja, dat zou eventueel mogelijk zijn. Ja. Uh, ik zie staan aan, een college beslaat zou dan Q3 2023... Dus daar ja, het... zijn we, we nu druk mee bezig. En die huis... Uh, dat komt binnenkort. Vers... Ja, we de, in het voortraject zijn we nu al druk aan het praten van wat zou daar nou in het in het pand kunnen. Ja. Hoeveel ruimte hebben we nodig. Dus we hebben gesproken Uiteraard met het college zelf, we praten ook met uh, de organisaties, dus de ambtenaren die een plek zouden moeten krijgen op die plek. Maar ook plekken voor ambtenaren die uit Haarlem in Zandvoort werken, ja. en zo nu en dan. Um, en uiteraard zijn we in overleg met de gemeenteraad hierover, want die hebben natuurlijk ook een zeer belangrijke plek in. Ja, begrijp ik. Um, goed, dan gaan we over naar de Curidex terrein, waar nu nog de uh, Oekraïners worden opgevangen. Ja. Die zitten er nu, ik dacht een jaar ongeveer, iets meer iets langer, het uh, zou twee jaar zulke, zijn. Ja, het zou twee jaar zijn en we hebben uh, gezegd dat uh, gezien de ontwikkeling daar ze iets langer zouden kunnen zitten. Uh, en dat is ook de volgorde der dingen. Uh, omdat het wat langer duurt uh, wat de ontwikkeling betreft, kunnen de Oekraïners nou wat langer zitten. Maar goed, het is uh, niet andersom, het is niet omdat de Oekraïners er langer zitten het plan wordt uitgesteld. Maar toch een belangrijk project is er daar, want er moeten 300 ja, woningen komen. Ja, uh, is de bedoeling. En die staan er ook nog niet, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat kan ook nog wel een tijdje duren, denk ik. Ja, startbouw staat nu gepland voor 2025. Ja, denk je dat dat haalbaar is? Dat denk ik wel. We zijn, uh, ik, ik trek er hard aan. Uh, ik, dat, ik denk niet dat ik het alleen in mijn upje doe, maar met de ambtelijke organisatie. Uh -huh. Maar zeker ook met de initiatiefnemers, die uh, ik regelmatig spreek. Um, om stappen te maken, we zijn het kijken, staat ook in de brief. Um, om te kijken of sommige loodsen die nog uh, in gebruik zijn of we daar een andere locatie uh, ja. kunnen vinden om, ja. om gebied uh, vrij te spelen en daar dan de, de woningbouw te kunnen realiseren. Ja, want dat is ook niet makkelijk om die nieuwe plekken te vinden, waarschijnlijk. Daar zijn we druk mee bezig in ieder geval. Ja, nee, je... Niks is makkelijk natuurlijk. Maar nee, de, niks is nee, we, we zetten met... er wel echt op in. Maar kan dat, ook weer een, een kan dat ook weer een vertragende factor hebben dan? Of niet? Nou, ja. ik denk dat het... Uh, kijk, er zitten natuurlijk ook nog wat, wat autobedrijven die daar nog ja. gewoon werken. En Dus daar ja. nou, zij je ook uh, een plek voor moeten, uh -huh. moeten vinden als ze weg willen tenminste. Ja. Nou, daar zijn ook de gesprekken over. Er zijn, uh, zoals je weet, opslagloodsen. Uh, daar zou het wat makkelijker voor zijn om een alternatieve locatie te vinden. Maar goed, weg willen of weg moeten? Je zou ook uh, kunnen zeggen, je moet weg daar, of niet? Dat kan dat niet. Nou, het is niet aan ons om dat op die manier te mm -hmm. bespreken, het is echt aan de initiatiefnemers ze zelf om daar uh, met elkaar uit te komen. Maar ik denk dat de loodsen uh, waar ik het nu over heb, dat die een wat makkelijker een alternatieve locatie zouden kunnen vinden. Ja. Um, omdat dat ja, vooral opslag is van, van spullen. Mm -hmm. Gaan we naar de duinwachter? dat is het oude uh, terrein, uh, Autosraad. het huidige terrein van Strijden, aan ja. de uh, kop van de Verlennerweg. Mm -hmm. um, ja, de, de, de, de, de bouw zou uh, uh, eigenlijk zo'n beetje nu moeten beginnen, maar dat is niet het geval. Nee. Want er is een, een, een rechtszaak geweest, hè? Of die, die, ja, die, die, loopt loopt nog, die loopt nog. Die loopt nog. Ja. Er, is een, er komt een uitspraak op 31 oktober van de Raad van State. Ja. Komt het dan uh, bij de Raad van State of dat is het, wordt het een uitspraak van de Raad van State? Volgens mij komt het dan bij de Raad van State. Uh, dat, daar moet je hem even te goed ja. houden. Wat ik wel weet is dat er een heel dik dossier is ingeleverd door uh, ik zou maar zeggen, de tegenpartij. De park, hè? Ja, ja met, wat, uh, met Heel veel argumenten uh, ja, Kijk als je zo'n zaak bij de Raad van State hebt Die procedure moet doorlopen worden ja. uh, Dat is heel vervelend Want ja, dat, dat vertraagt uh, Aan de andere kant Die rechtswegen staan gewoon open voor iedereen Tuurlijk ja en het voordeel vind ik zelf altijd bij een uitspraak van de Raad van Staken, en dat is het dan ook. Hoger kom je niet. Ja. Dus je kan geen beroep meer aantekenen op een uitspraak van de Raad van Staken. Ja, ja, het enige wat je ervan zou kunnen zeggen is dat het wel heel laat is ingediend hè? De, tegen het einde van de beroepsprocedure. En, ja. uh, waardoor, waardoor alles weer vertraagd wordt. Dat is op zich jammer, hè? want ook daar op de, dat project is enorm veel interesse. Ja. Ik ben toen bij de Open Dag geweest bestrijden. Strijden. Er uh, kwamen Zeker. Honder, honderden mensen op af. En daaraan kun je zien dat de behoefte aan woningen natuurlijk erg groot is in Zandvoort. Enorm groot. En je maakt ook een planning die rekening houdt met een gewone procedure. En dan heb je mm -hmm. ook de, de inzageprocedures procedures van, van een aantal weken. Dat, dat plan je. Maar als je inderdaad een, een rechtszaken krijgt of een, een procedure bij de Raad van State... Eigenlijk calculeer je dat wel een beetje in. Maar... Ja, dat het echt um, zo erg vertraagt, ja, ja, dat, dat dus heb je natuurlijk liever niet. Nogmaals, het kan allemaal en daar is op zich niks mis mee. Nee, dat heb je eerder gezegd in de uitzending ook. Uh, ja, maar het is... Het is, het is, het is uh, dat is ook waar, ja, maar, maar ja, mensen die denken, oh, van, ja waarom moet het in godsom zo lang duren, maar... Ja, daar ja. kun je ook weinig aan doen waarschijnlijk. Ja, daar, daar kunnen we niks aan doen. Kijk, die procedures uh, zijn er gewoon. En als die doorlopen moeten worden, moeten die uh, worden doorlopen. Ja. Um, wat ik al vaker heb gezegd, ook hier aan tafel, is dat soms dingen lang duren en een beetje onzichtbaar zijn voor de gewone zandvoorters. Die verder niks met de gemeente te maken hebben. Waarom duurt het nou zo lang? En dat is vooral omdat we de, uh, het voortraject heel zorgvuldig willen doen. Uh, Oké, okay. we gaan even nog een paar andere uh, uh, projecten <laughs> kort behandelen en daarna gaan we uh, iets langer praten over uh, zeg maar de Heijmansstraat Oost, uh, maar goed, dat komt zo. Uh, de Watertoren, uh, er moeten 25 appartementen nog komen. Ja. Uh, buiten wat er nu uh, gebouwd is zeg maar, hè, en bijna klaar is, wanneer, wanneer wordt het opgeleverd? Is dat bekend? Um, de, de laatste hand wordt in ieder geval uh, gelegd. Uh, wat de Watertoren zelf betreft ook <coughs> daar uh, loopt nog een procedure. Bij de bezwaarcommissie is dat, uh, is dat geweest. Ja, uh, ja. Um, en ik heb volg, voor mij volgende week of de week erop um, met uh, twee partijen die zich heel erg zorgen maken over de monumentale status van de Watertoren in gesprek. Ja. Mm, okay. Kijken van waar zit nou precies de moeilijkheid en dat doe ik ook graag Ik, ik, ik vind als, als er Dit soort zaken spelen het goed is om uh, Als de procedure uh, aan het eind is, of als het nou, niet echt bij de rechter ligt, uh, ja. vind ik het goed om gewoon met elkaar in gesprek te blijven, om te oh. kijken van hoe komen we hier uit. En, nou ja, en ook om uit te leggen wat we aan het doen zijn. In de Watertoren komen in ieder geval geen uh, uh, sociaal woningbouw. Dat ze nee, ja. die prijzen gezien hebben. Uh, okay, uh, uh, we gaan even naar het circuit. Er uh, uh, zijn, zijn gesprekken mee over wat er eventueel kan gebeuren, bij, bij onder andere bij, bij uh, Bernie's hè, aan de overkant uh, van het circuit. Uh, is daar één? Is daar Voortgang te bemerken? Het is dik in de portefeuille van uh, collega Hendricks, maar wat ik wel weet is dat daar uh, ja, een soort padstelling is omdat ze daar een jaar rond de paviljoen ja. uh, zouden willen maken en dat valt onder een iets andere regelgeving dan de seizoensgebonden ja. uh, paviljoens. Uh, ik praat met het Circuit over, over heel veel zaken op dit mm -hmm. moment en binnenkort zal ik ook, ook hier nog een keertje speciaal de aandacht voor vragen om te kijken hoe we daar uh, een stap in kunnen zetten, want het is voor veel mensen een, een plek uh, ja, waar. Uh, nou ja, ik zal maar zeggen, met Argzoggen naar nou wordt gekeken om, nou ja, om te is, zien van wanneer gebeurt er nou schiet Het is maar goed dat het een beetje beneden ligt, want het ziet er niet uit natuurlijk als je met de fiets langs rijdt daar. Hè. Maar goed, dat is even te zeiden. Enige verbetering zou wel eens de zijn. Ja, dat is room for improvement, zullen we maar zeggen. Ja. Um, Oké, okay, maar dan komen geen, komen geen woningen. Daar, in een hotel er een woning waarschijnlijk. Maar goed, uh, ja, of een nieuw paviljoen. Ja, die dan, moeten ja, nog ja, verder ja. worden uitgekristalliseerd, maar daar. Um... Ja. Gaan we er even naar de entree, dat is uh, uh, zeg maar uh, uh, ja, de entree bij, bij Bouwers Spannens daar. Ja. Uh, nou ja, er staat nog één uh, heel lelijk gebouwtje. Dat gaat uh, volgende week plat, geloof ik, hè? Van de, uh, de, de laatste van de, van de passagepanden. De laatste van de passagepanden. Het uh, restaurant Daar is afgelopen uh, anderhalf week uh, onderzoek naar gedaan van de asbestaanwezigheid. Uh, uh -huh. uh, dat is nu afgerond. En de bedoeling is om daar volgende week, uh, de 30 dertigste is dat volgens mij, of de 31ste, uh, te beginnen met de sloop van dat Oké, okay, nou, en, en dan is het helemaal weg. Een week slopen en dan gaan ze die week daarna bouwen? Of... Ging het maar zo snel? Ja. We hebben net al gezegd dat sommige procedures uh, zorgvuldig uh, uh, gevolgd moeten worden. Maar oh, we, we gaan moet... wel eens de mee, uh, aan de slag. Want dat, dat is ook een belangrijk uh, pand voor eventueel sociale uh, woningbouw. Ja, Want dat is afgesproken. Uh, maar wanneer denk je nou dat ze daar kunnen gaan bouwen? Of moeten er nog hele plannen ingediend ja. worden? En... Ja, er moet nog wel een hoop gebeuren. We zijn nu in gesprek. De eerste gesprekken met Pre wonen zijn daarover gevoerd. Um, om te kijken van wat zouden zij daar eventueel kunnen realiseren. Die zijn nog niet uitgekristalliseerd, dus daar gaan we mm -hmm. ook voor mee aan de slag, dat zijn we eigenlijk al. Um, waarbij we ook gaan kijken van nou, de hoeveelheid woningen, het wat daar natuurlijk enorm speelt is het parkeren. Ja. Er moet ook een oplossing voor ja. worden gevonden. Kan het ondergronds eventueel daar of niet? Volgens mij zitten de kelders onder, dus er wordt ook naar gekeken van, zouden we zouden even ondergronds parkeren kunnen maken, maar daar... Er komt natuurlijk een enorm kostenplaatje bij ja, kijken. Ja. Nou, dat gerelateerd aan sociale woningbouw. Is ja. dat te realiseren ja of nee? En, en, nou, zo wordt daar dan uh, over gesproken. En gerekend vooral. Ja. En staat, uh, zijn we die, uh, waar die passagepallen stonden. Staat dat nou los van wat er, wat er eventueel gepland wordt bij, bij bouwenspanners voor daar? Staat dat er los van of hoort het erbij? Zeg maar? het, het totale entreegebied ontwikkeling hoort het erbij alleen de, de plek waar die passagebanden staan is van de gemeente. Ja, daar, ja, ja, ja. Uh, daar zit wel het grote verschil. Dus eventueel zou er eerder gebouwd kunnen worden dan, dan zeg maar... Dan, uh... Ja, waar, waar ik... Uh, uh, wat mij opviel in ieder geval bij de, een aantal projecten is dat er veel aan elkaar is geknoopt. Dat zie je uh -huh. eigenlijk ook op Ja. En ik vind dat we, kunnen, dat we moeten kijken naar, kunnen wij plekken waar de gemeente zelf een ontwikkeling kan doen? Dus waar uh -huh. we eigen grond hebben en ook een eigen grondexploitatie. Of we daar Um, nou een eigen koers kunnen varen of in ieder geval een eigen route kunnen varen ja. rekening houden met de totale visie van Uiteraard, het gebied maar wel ja. kunnen kijken wellen, kunnen wij hier zelf een versnelling in uh, ja want stel doorvoeren. je voor dat, dat nog uh, uh, maanden of een half jaar of een jaar duurt voordat ze daaruit zijn wat daar eventueel zou kunnen hè, de, de ja dat het niet ten koste gaat van de bouw van dat zou ik heel jammer vinden daarom, denk ik ja. ook op die manier, daarom zeg ik het ook op die manier zoals ik nu zei maar daar ga je best voor doen nou ja, dat, dat zijn wel de, in die richting doe ik wel de gesprekken in ieder ja, geval. Ja, ik wijs ja, daarop ja, ja. van jongens, we hebben daar zelf grond. Ja. Uh, waar moeten we wachten op een andere ontwikkeling? Ja, begrijp ik. Uh, we gaan even naar het uh, manege, voormalige Manage Rukkers. Um, er staat nog steeds. Um, wanneer gaat dat plat? Daar hebben we nu een... Um, Eerste stap ingezet met, uh, uh, met de gemeenteraad. We zijn nu uh, uh, aan het werken voor een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp zoals het mooi heet. En wat daar heel erg belangrijk is, dat heb ik ook gezegd in de gemeenteraad, is de participatie. Dus we willen daar de inwoners, en de, of de inwoners, de omwonenden vooral, uh, heel erg bij betrekken. We hebben een uh, informatieavond gehad. Ja, in avond. eind september. Ja, er lag een in, inschrijflijst voor een, uh, voor een denktank waar mensen zich konden opgeven om mee te praten over de ontwikkeling. Wat, wat, wat is eruit gekomen? Ben je er iets tegengekomen dat je denkt van, hebben wij helemaal niet aan gedacht? Of? Nou, dat niet zozeer. Wat ik wel merk is dat er een... Uh, kijk, ook daar wordt gesproken over sociale huur. Mm -hmm. uh, als ik heel eerlijk ben, omwonenden zijn uh, meer van, ja, we moeten ook eigenlijk een soort kwaliteitsimpuls geven. Dat wil niet zeggen dat sociale huur geen kwaliteit heeft, maar ik heb zelf geopperd, ook bij Pre, Dan kunnen we kunnen ook eens kijken naar sociale koop, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ben je niet gebonden aan die 30 daar sowieso. Nee, maar kijk, sociale koop is ook sociaal. Ja, dat is en er ook Er wordt ja, uh, altijd gesproken van sociale huur. Uh, maar ik vind de, de optie sociale koop kan heel interessant zijn, mm -hmm. ook ja. voor starters. Om daar een eerste investering voor een huis te doen. Um, dus zo heb ik daar um, vrij lang gesproken met een, een grote groep belangstellende omwonenden, um, uh, die ze ook hebben opgegeven voor de Denkdenk. Dus dat mm -hmm. praten we in de toekomst, uh, ik hoop dit jaar nog, uh, nog een keer mee van de eerste stappen te zetten naar die ontwikkeling. En wat daar speelt is dat het, het grotere plantgebied, zou ik maar zeggen, waar dus ook de scouting bij zit, eh, hebben we ook in beeld, om eh, ook aan de wens van de Raad te kunnen voldoen, ja. om een mix te maken van woningen. Ja, dus de, de, de, de, de, de. Voor, voor moet... jongeren, voor ouderen, misschien wel wat meer ja, uh, midden, midden duur. Ja, dan uh. zou die scouting moeten verhuizen, zeg maar. Er zou dan zou een alternatieve plek voor de scouting moeten vinden. Ja, die, die, die, die, die gaat de gemeente aanbieden dan? Of ze moeten ze zelf op zoek? Hoe weet ik dat? Uhm, hangt een beetje af van... Want het is�� er zitten twee scoutingverenigingen mm -hmm. die verschillende posities hebben. We zijn met beide aan het praten, in ieder geval met één hebben we gesproken, om te kijken of we daar een andere plek voor kunnen vinden. En we zijn ook aan het kijken van, uh, daar is nog geen besluit over gevallen en we weten toch niet of ze het willen. Maar je zou je voor kunnen stellen dat ze misschien een pand kunnen delen. Ja, ja, oké, okay, dat zou ook nog kunnen. Ja. Zouden ze dat willen denk je? Maar wat ik net zeg, we zijn nog in een zeer ja, ja, ja, prematuur ja. stadium. Maar ik vind het een optie. Dus we laten ook daar praten. Ik, ik praat graag over dingen die mogelijk zijn. Die mogelijk zijn, nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Uh, uh, nou, dat pand staat er nog hè, van, uh, van uh, ja. uh, Rukkert. Uh, ik, ik hoorde dat daar misschien ook uh, uh, Asbest in zit. Nou, dat, dat moet je altijd doen. Je moet altijd Asbest test doen ja. en kijken of dat erin zit. En als dat erin zit, moet dat zorgvuldig worden weggehaald. Ja. Uh, ik heb daar nog niet het rapport van gezien. Uh, maar. En er was ook een onderzoek naar, naar weer beestjes en zo. Hè? Ja, naar, de, de, de, volgens de, van, mij zit er een uil. Zit er een uil? Oh, wat hoor. Geen kerkuil, want het is geen kerk. Uh, nee, het zal wel een manege een zijn, denk ik. Weet ja. Ik weet niet of die soort bestaat. Vleermuizen uiteraard. Ja. andere die daar in dat... Nou ja, het is natuurlijk een heel mooi gebied. Dus ik kan me voorstellen dat er een en ja. ander zit. Maar daar moet je goed onderzoek aan doen. Ja, maar dat onderzoek kan ook weer vertraging opleveren. Is wel ingecalculeerd, dus tot nu toe is het zo dat het allemaal planning uh, verloopt. Ja, want uh, wanneer zou er dan gebouwd kunnen worden, denk je? Is dat te zeggen? Of is dat uh, nog... Daar de, zijn we toch een twee jaar verder, hoor. De planning staat Ja, dat denk ik, maar... ook. Oh, ja, die planning stond er wel Jij bij. Ik je, begon, je neus, maar he? zoiets. Ja, ja, ja, ja. Dus dat kan ook wel uh, voor de dagen gebouwd ja. worden. <coughs> Wat ik, wat ik belangrijk vind misschien om te benadrukken is... Kijk, we maken natuurlijk een planning voor, uh, de, voor de projecten. Want, want je moet dat in de vasthouden. Um, maar als je aan het begin van het traject vraagt... wanneer gaat er nou gebouwd worden? We hebben net een paar dingen voorbij zien komen. Uh, Flora-fauna onderzoeken, uh, procedures, ja. uh, rechtszaken, uh, uh, bezwaarcommissie. Er zitten zoveel elementen in die eigenlijk een soort onzekerheid uh, veroorzaken. Dat je aan het begin heel moeilijk kan zeggen, nou, dit wordt echt de keiharde datum en dan gaan we beginnen. Ja. Natuurlijk ja. willen we dat en daar plannen we ook op. Begrijp ik, maar. Uh... Maar als ik nu zeg, nou het wordt zeker 2025, eerste kwartaal. Maar voor, voor, voor mensen die uh, op zoek zijn naar een woning en die worden daar een beetje moedeloos van als ze uh, misschien over de, de volgende raadsinformatiebrief weer zien dat er het allemaal weer verschoven is. Ik kan me voorstellen als je echt op een woning zit te wachten, en dat zijn er vele... Nou, dat zijn er vele in dat je op jongeren moment Als het ja. weer wordt uitgesteld, dan kan ik me absoluut iets mee voorstellen. Daar wil ik ook geen valse verwachtingen wekken. Nee. En ben ik altijd een beetje voorzichtig in zo'n planning echt uh, keihard zeggen, nou dan en dan, dan wordt het. Want als het dat niet wordt, dan word ik weer ter verantwoording geroepen van ja, u zegt dit ja, en dit. Ja, ja, en u houdt zich ja. er niet aan. Nee, maar vaak staat er ook een realisatiefase en dan staat tuurlijk, er een tuurlijk. Ja. Q3, ah, 2, kijk, 5, kijk naar, kijk naar Q-index bijvoorbeeld. Ja, dat ja, ja, ja, 2024. startbouw ja. En door allerlei omstandigheden is het 2025 ja. geworden. Om, om maar even een voorbeeld te noemen. Ja, want jullie, jullie waren uh, zeg maar, in het uh, uitvoeringsprogramma wonen. Waren jullie gebonden aan uh, het bouwen van 600 woningen. T dat is het uitvoeringsprogramma 2019-2025. Mm -hmm. uh, nou, die 600 woningen halen jullie helemaal nooit voor 2025, zeg maar. Nee, dat niet, uh, zal, uh, echt, lukken mee, zal dit het niet echt worden. Er is een nee. nieuwe ambitie voor, dacht ik, 2030 gedaan voor 700 woningen. Uh, ja. Dat is meer realistisch. Curidex is daardoor een heel belangrijk project, omdat ongeveer de helft van het aantal daarin zit. Ja, ja, oké. Okay. Daarom ben ik er bijna dagelijks mee bezig. Nee, dat begrijp ik, wel. Ja. Je bent me druk. Maar... Ik ben heel druk, ja, zeker. En dan heb je helemaal 50% wethouder, toch? Ja, ook dat. ook dat. Ja, ook dat maar toch? dat maakt niet uit. Ik nee, dat, nee, dat nou, ik. nou, kijk, dat 50%, dat is natuurlijk uh, met, zo met elkaar afgesproken. Ja. Maar ik zou het gek vinden als ik hier op uh, maandag nog binnenstap en op woensdagochtend weer vertrek. Ja. Um... Het is vandaag ook zaterdag. Wat stappen heb ik zeggen, Sorry Hans, je komt niet op zaterdag, want ik ben mijn 50%. Zo, nou ja, zo, zit ik, zo zit ik niet in elkaar. Nou, we gaan het zo stoppen, want anders. Uh, je had een uur, maar je hebt nu een half uur. <laughs> nee. nee, nee. Nou, ik wil nog één ding vragen over een verdichtingsstudie. Die is ook bezig, zeg maar. Ja. Uh, kun je misschien zeggen of er nog plekken zijn in Zandvoort waar gebouwd zou kunnen worden? Die vraag die ga ik zelf stellen uh, aan de inwoners van Zandvoort. En wanneer ga je dat doen? Er ja, um, lag een verdichtings scan, een verdichting studie. Heb je gezien, ja. Die liep helemaal tot de Keesomstraat, onder andere. Ja, Er lag al eentje en die is ja. uh, die vond ik wel theoretisch. Ja. Uh, er stonden heel veel uh, modellen in waarvan ik dacht van ja, dat, dat is wel interessant. Ja. Maar gaat het nou niet om de locaties nee, waar, waarvan we zeggen nou, ja. daar zouden we kunnen bouwen? Uh, dus we hebben de aanpak iets veranderd. Ik heb zelf een rondje gefietst door het dorp. Samen met een van de raadsleden. Uh, die mij wees op een aantal dingen. Uh -huh. Die wat uh, super goed kent. Die hebben we nu verwerkt in de. Ja, ik, ik, ik heb het in een andere hoedanigheid als de Kansenkaart uh -huh. genoemd. En wat ik wil doen binnenkort is een oproep doen aan de inwoners van Zandvoort. om ook met ideeën te komen van waar zou gebouwd kunnen worden. Okay. En ook misschien wel waar, absoluut niet. Nou, dat wil ik graag meenemen. Nou, dat kan ook interessant. Dat uh, uh, wordt een grote bak met informatie. Absoluut. Die gaan we filteren. Om het op sommige plekken het gewoon niet kan. vanwege natuurrestricties. Ja, of omdat ja, het een, ja, ja. een eigendomspositie heeft van iemand anders. Maar daar wil ik wel mee aan werken zo op, voor een hele belangrijk onderwerp maar nou, bouwen in Zandvoort de inwoners heel erg te betrekken. Nou, dat, is, uh, dat sluiten we heel positief af uh, kunnen we wel zeggen. Hartelijk bedankt okay, uh, voor, de, voor de gesprekken Jan-Jaap. Uh, ik wens je heel veel succes met uh, alle projecten. We gaan het zien uh, wanneer ja, er echt een gebouwd wordt. Ga in de en uh, als het ja. nodig is kom ik weer langs. Ja, dan uh, ga ik je weer ter verantwoording roepen. Dankjewel. Goed, uh, uh, wat hoorden wij uh, Pim? Uh, volgens mij was dat, uh, is, was dat uh, de Bee Gees, hè? Ja, dat lijkt er wel op. Hè? Ja, ja Nights on Broadway, bekend nummer natuurlijk van uh, deze groep. Uh, goed, we gaan verder met, uh, goedemorgen Zoonvoort, uh, uh, tegenover mij zit Christine Kemp, uh, welkom Christine en Nel Kerkman, welkom Nel. Want we gaan praten over de lichtjesavond op de begraafplaats Noorderduin op 31 oktober, dus dat is dinsdag over een week. Um, nou misschien dat iemand van jullie kan vertellen een beetje in het kort wat er, wat er die, die avond, he, wat is een avond uh, gaat gebeuren? Die avond uh, in ieder geval uh, het begint om 7 uur. Ja. En er worden uh, namen opgenoemd van de overleden mensen van Zandvoort die begraven zijn op de begraafplaats of hun as zijn verstrooid. Ja. Op de begraafplaats. Dat is eigenlijk dus ze hoeven niet uh, begraven te zijn op de. Nee, ze hoeven niet begraven te, te zijn. Oh. Maar ze uh -huh. moeten natuurlijk wel uh, in het uitvaartcentrum ja, op hebben ja, ja, Niet ja, dat ja, we ja. mensen buiten Zandvoort... Uh, ja. En hoeveel en zijn ze... het er ongeveer per jaar? Uh, ongeveer 70. 70. We hebben nu 70 okay. uitnodigingen ah. verstuurd. Ah. Dus uh, dan kunnen er nog wat bij komen, maar ongeveer 70. Oké. Okay. Uh, Nel, uh, jij kunt misschien iets zeggen uh, uh, over, over de geschiedenis daarvan? Want jullie zijn in 2016 voor de We die zijn uh, in 2016 begonnen, omdat wij toen samen ooit eens een keer op een andere begraafplaats. Uh, ook zo'n lichtjesavond hadden meegemaakt. Uh -huh. En toen dachten wij. Ach, dat is misschien ook wel eens iets voor Zandvoort. Laten we eens gaan kijken of dat ons lukt. Ja. Nou, het is, uh, wij rekenen toen eigenlijk niet op zoveel mensen. En, het was meteen druk de eerste keer? Uh, ja, het was meteen. Wij hadden zoiets van... Uh, nou ja, als er 80 mensen komen, 100, dan is het mooi. Ja, maar... maar er waren meteen eigenlijk 200 mensen die hier uh, oh, eigenlijk langskwamen. Huh? En ook... We eigenlijk elk jaar weer terugkomen mm -hmm. omdat het zo'n bepaalde sfeer is je bent met elkaar gewoon je hebt hetzelfde ja. doel ja. He, en hetzelfde iemand meegemaakt. herdenken ja. Ja. Ja. meegemaakt en je hoeft dan uh, er is ook een, een plek waar je dus je persoon kan herdenken yes. als hij niet begraaf ligt mm -hmm. en geen graf heeft mm -hmm. is er een heel grote Oase hart waar je een bloem in kan steken. Oh, okay. ja. Als herdenking. Ja, op zover hebben we natuurlijk uh, of familieleden of vrienden die daar die in de ja. graven liggen. Ja. Ja. En die zijn ook van harte welkom dan natuurlijk. Je Uiteraard. Je, moet je niet aan te melden? Hè? Nee, iedereen is van harte welkom. Ja, je moet het steeds ieder jaar drukker heb je het idee of niet? Ja. ja? Wel, vorig jaar hadden we bijna 450 uh, ja. mensen ja. die er komen. Ja. En de begraafplaats is natuurlijk verlicht ja. met allerlei... Ja, ja, Versiering, kerstversiering en. en... Ja, ja. Uh -huh. maar de rest van de begraafplaats is natuurlijk wel heel erg donker. En als je binnenkomt, krijg je dus uh, allemaal een kaars mm -hmm. Alle alle mensen die binnenkomen, alle 450 mensen, stel dat er 450 ja. mensen krijgen een kaars uit het, bij het uitvaartcentrum. Ja. Plus een zakje met een bolletje erin en een gedichtje en, uh, en wat anders. Een bloembol. Ja. Ja. Een bloembol. Die ze kunnen, ja. Die ze kunnen, kunnen planten. planten ja. ja. ja. Want die komen dan in... De, in het voorjaar is er... Ja, is er, de, ja het ja. zijn er tulpen, narcissen, ja, sneeuwklokjes. Ja. Blauwe druifjes. Ja. Waar worden die neergezet dan? Er een, nou, er wordt een, een, een soort plek... ...om de boom heen... Ja, ja. ...waar dus eigenlijk het middelpunt... ...van de hele... Uh, ...lichtjesavond... Ja. ...en daar kan je dus dan je bolletje planten. Oh, okay. Er zijn speciale plekken gemaakt... Mm. Mm. ...en dat is dus... ...ja, dan heb je in het voorjaar... ...toch nog ja. een soort bloemengroet. Absoluut, dat is prima ja. natuurlijk. Ja, mooi, mooi, goed bedacht. Ja, en dat hele... heb je ook afgekeken van andere begraafplaatsen? Of je ja, hebt een eigen idee? Dit zijn eigen ideeën. Ja. Dat is een cool. eigen idee. De begraafplaatsen, andere begraafplaatsen graafplaatsen in En We hebben weer andere doen. Maar we hebben wel ook dat we dus kaartjes kunnen schrijven. Okay. We hangen kaartjes op. Nel zit dan bij de tafel waar de kaartjes liggen. Ja. En dan kunnen de mensen... Ja, een gedichtje schrijven? Ja, maar er zijn goed. ook kinderen die zeggen ik wil een mooie tekening maken. Ja, prima, ja. ga lekker tekenen ja. en hang het. Er uh, zijn speciale draden uh -huh. om de boom heen en okay. daar kan je dus je kaartje aan hangen. Ja, want een, is bij, ja, even, uh... ja, er is ook muziek bij? Ja, dit jaar is er dus een uh, zangeres. Ja. En die begint al te zingen om zeven uur. Mm -hmm. Meestal hadden we dan een officieel gedeelte. Waar je dan de namen worden opgenoemd. Die dus van de overledenen. Yeah. En dan wordt er dan een kaars bij de notenboom geplaatst. Uh -huh. En dat is het officiële gedeelte. Yeah. Maar verder kan je over het... Begraafplaats lopen waar je wil. En meestal gaan de mensen natuurlijk naar hun eigen begraafbare. Ja. ja. Uh, en zetten daar de kaars neer. Ja, ja, ja. ja. En maar om half acht wordt. We hebben een klokje. Uh -huh. En als dat klokje luidt, ja, dan uh, is de bedoeling dat iedereen dus naar de noodboom. Oké, okay, dan komt iedereen weer bij elkaar. Ja. En, en wat gebeurt er dan? Dan worden de namen opgelezen van oh, dan, de mensen ja, ja. Zijn, ja. Uh, die, die, die dus zijn overleden. Mm. Voordat die namen worden opgelezen, dus voor half acht, kun je koffie en thee krijgen. Ja. En als het officiële gedeelte afgelopen is, dan is er chocomel met kloewijn okay. in, de, uh. in de kleine aula. Ook nog, dat dus wordt allemaal verzorgd. wordt allemaal verzorgd. Ja. We hebben natuurlijk de gemeente Zandvoort dus heeft ons ja. geld gegeven om het een en mm -hmm. ander te organiseren. Dan is het uitvaart, uitvaartzorgcentrum Zandvoort is ook een van onze sponsoren. En de stichting Onderling Hulpetoon helpt ons. En de, de bloemen worden verzorgd door uh, bloemenhuis Bluis. Bluis. Ja, van de Houtenstraat. Van de ja. En de Wapen van Zandvoort. Oh, okay. Ja, en de Wapen van Zandvoort. Ja. Want ja, 25 vrijwilligers lopen de hele dag rond over de begraafplaats. Ja, ja en die hebben natuurlijk ook een hapje en een drankje ja. nodig. Dus en daar, daar zorgen wij voor. Hm. Dus. En jullie, jullie, zijn, uh, jullie behoren tot de commissie van de begraafplaats, begrijp ja. ik? Ja, ja. Daar zitten jullie allebei in. Maar er zijn meer mensen bij betrokken. Waarschijnlijk. Daar zijn meer mensen bij betrokken. En dit is eigenlijk een, een, ja, een onderdeel dat we erbij hebben genomen. Mm -hmm. Want wij zijn eigenlijk bezig met het, uh, het organiseren van de graven. En te bekijken naar de graven of er niet uh, graven geruimd worden van bekende zandwoorden. Dus ja, dat is onze ja. Is dat wel gebeurd in het verleden? Nou, daar, daar, daar zorgen wij wel voor dat het niet gebeurt. Dat het niet gebeurt, ja, voordat voor jullie er waren, zeg maar. Nee, of voor voordat ja, jullie ook, in de commissie... Uh... Nee, ook niet. Nee, nee? hoor. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar wij willen de geschiedenis bewaren. Ja, dat is heel goed. Die dus, de, de, de stenen, zijn bijzondere stenen. Ja, uiteraard. Maar er liggen ook heel bekende personen uit Zandvoort. Dat geloof ik en graag. En die willen we ja. de geschiedenis bewaren. Ja. Er worden wel elk jaar min mensen begraven, daar neem ik aan. Omdat het... Uh, nou, het nou, is een trend in, weer, hoor. Ja. Ja, het, het, ja, crematie is natuurlijk wel te vluggenomen. Nou, vluchtvaar. ik vind dat het weer een beetje aantrekt. Ja, echt? Ja, ja, ja. ja. ja. Dus dat okay. wel. Dus dat er wordt meer begraven En er komen ook heel veel mensen op de begrafenis. Ja, ja, ja. Je moet niet vergeten. Het is het enige park in Zandvoort. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar, ja, met ja, een ja, schitterende vijver. Ja. Heel, mooie ja, het is een vijver. heel mooie vijver. Heel mooie vijver. Het is eigenlijk ook een soort ontmoetingsplek in Zandvoort. Ja. En er is ook een dierenbegraafplaats bijgekomen. Klopt. Nee, die is er al heel lang. Ja, die is, oh, die is er heel lang al. Ja, ja. ja. Die nu niet zo lang was. Ja. Nee, die bestaat al. Wordt daar veel, uh, uh, wordt daar veel gebruik van? Gemaakt. Ook, ja. ja. En er zijn ook altijd mensen die toch ook op deze avond, de uh, lichtjesavond, komen en die gaan naar de dierenbegraafders ja. uh, speciaal het, ja. Ja. om daar hun ja, ja. soort uh, dier te ja. herdenken. Ja. Nou ja, goed, het is uh, goed dat, uh, dat er steeds meer mensen komen, hè. dat is uh, <kalk> ja. Uh, ja. alleen maar uh, positief. Ja, en ik die... moet zeggen, wij uh, hebben een klein stapje terug gedaan, want mm -hmm. we worden ook natuurlijk ouder en het is toch best heel veel werk om zo'n dag ja. Ja, uh, te organiseren. Te organiseren. Ja. En uh, Vivje Lijnzaad, mm. die heeft dus de taak op zich genomen okay. en die uh, verzorgt die hele dag. Ja, die is al heel lang mee bezig, ja. want je moet A natuurlijk veel vrijwilligers hebben. ja. Ja, dit is uh, ook... Uh... En, uh, nou ja, een paar vergaderingen, hoe gaan we het doen? Ja, ja. Wat is het thema dit jaar? Wat is het thema dit jaar we, uh, we hebben dus een, ja, we hebben natuurlijk een vredeszuil ook, hè? Uh -huh, en ja. uh, die staat bij de notenboom... Uh. Dus daar kan je dus ook zeggen van, nu met de oorlog, ja, dat is, ook is ook dus dat ook ja. natuurlijk een beetje, dat je daar ook eventueel bloemen kan neerleggen. Ja. ja, oorlogen zelfs, hè. Ja, goed, ja. daar gaan we niet te veel te diep op in. Maar... De vrede moet er eigenlijk wel komen, hè? zou dat ik, je ik zeggen. Dat ja. ja. lijkt me wel. Nou. Ja. Uh, Oké, okay. wou je nog iets zeggen, Christine? Ja, ik wou nog zeggen: kom zoveel mogelijk lopend of ja. met de fiets. Uh -huh. Als je met de auto komt, volg de aanwijzingen op van de verkeersregelaars oh, die, die wij ook, er ook. hebben. Ja, ja, ja. En neem een zaklantaarn mee. Ja, dat want is een de donker, donker ja, op de begraafplaats. Ja, ja. En als je een niet goed ter been bent en je wilt toch een graf bezoeken. Houd een van de uh, vrijwilligers aan die zijn te herkennen aan ja. hun hesjes. Uh -huh. Wat voor kleur weet ik niet, maar ze hebben hesjes aan en die kunnen je begeleiden naar. Uh, een ja, een graf. Want ja, voordat je het weet, lig je ja, dat begrijp ik, in ja. de struiken. Ja, dat geloof ik graag. Nou, ik wens jullie heel veel succes nog met de voorbereidingen. voor jij 31 oktober. Ja. Uh, nogmaals, tussen 7 uur en. wat komt er nou? Tussen, uh, tussen 7 en 9. Tussen 7 uit. en 9, nee. inderdaad. Ja, het gaat ja. half 9 hier, maar het is niet. Half 9, 9. ja. ja. En de uh, begraafplaats Noord-Duin-Sandvoort ja. op de. Ja, in nou? de weg, aan de naam. noord tollensstraat Tollensstraat, ja, ja. Nee. Tollensstraat. Ja. En om half 8. Nee. Luidt het klokje en worden de namen genoemd. Heel goed. Dankjewel Christine. Dankjewel. Graag gedaan. En, uh, succes met de voorbereiding. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Dank. She rocked to the west But she's the girl that I love best Indeed, but you don't know what to do to me, to the fluid, oh, Hoe je me liefhebt, ja, Maar je je me doet. indeed, mij you don't know what Doe do to me. Oh maar. Doe oh maar. Doe het maar. Doe het maar. Doe maar. Doe het maar. Doe het maar. het is ook een gerecht? Uh, ja. ja Oké, okay, maar uh, ja, ik zal je even voorstellen wie uh, tegenover me zit. Dat is eigenlijk de tweede keer in uh, drie weken. En uh, we hebben met jullie gesproken. Ja. En uh, dat zijn uh, van Rinsies, uh, Nick Drommel en Django. Welkom. Ja. Uh, drie weken geleden waren jullie er ook en toen is het uh, technisch een beetje misgegaan. dus niemand heeft het eigenlijk gehoord. We hebben hier een heel leuk gesprek gehad toen, ja, alleen, uh, <laughs> alleen niemand hoorde, het, nee. dus daarom zitten we weer hier. Ja. Maar uh, jullie maken geen hier, want uh, jullie maken pokeballs ja. bij rinsies uh, Pokeballs, dat heb ik vorige keer ook gevraagd, kun je uitleggen wat pokeballs zijn? Ja. En, uh... Pokeball is eigenlijk een kom met de basis vaak sushi rijst uh -huh. en daaroverheen uh, verse groentes, uh, ja, zo puur en natuur mogelijk uh, en daaroverheen een, uh, ja, een lekkere topping van uh, yeah. ja, vaak zalm. Uh, die hebben we zeg maar uh, rauw of uh, uh, getorst. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, en dan uh, branden we hem met een, uh, met een brander, zodat je echt een, een beetje een rokerige smaak aan de zalm krijgt. Ja. Dat is erg lekker. Uh, daarbovenop ook uh, kip of uh, biefstukpuntjes. Misschien uh, ja. Ja, kan alles garnalen. Ja. Maar een hoop groenten dus uh, gewoon, ja. gewoon gezond ja, ja, ook waarschijnlijk. Absoluut, he? zeker. Ja? Ja, ja, ja. Het is uh, een Hawaïaans gerecht van oh, uh, oorsprong. Machine, ja, dat klopt. Is, ja, is het uh, Hawaïaans. Ja, ja. en Tegenwoordig, uh, ja, het wordt een beetje de mix uh, Hawaiiaans, Japans. Ja. Uh, tegenwoordig vind je het bijna wel overal. Ja, ja. Het is wel echt helemaal. Uh... Ja. Maar je vond het nog niet in de Zandvoort destijds. Nee, nee, dus absoluut. Uh, jullie zijn daar in juni, dacht ik, hè? afgelopen juni. Uh, ja, 8 juni. Toen mm -hmm. een beetje ja, we mee wonen. begonnen, maar dat heeft natuurlijk een hele grote aanloop, ja. lange aanloop gehad. Zeker. Want uh, jij kwam uh, uit een zaak in de, in de, in de zeestraat, hè? Mr. Paint. Hè? Dat, ja, dat, dat, dat heb ik eerst. Penselen ja. en uh, weet ja, ik het allemaal klopt. voor de, uh, ja. doe hetzelfde dingetje. Nee, wat, hoe noem je dat? Uh, ja, schuldenbenodigheden. Uh, ja, schuldenbenodigheden, ja, uh, uh, ja, ja, ja inderdaad. En jij kwam van wel uit een keuken, hè? Ja, klopt. Ik heb zes jaar lang in de keuken gewerkt. Ja, bij Met, bij, uh... bij daar. Ja, klopt. Ja, inderdaad, daaronder. Dat is ook een goed restaurant trouwens. Ja. Uh, dus daar heb jij de kneepjes van het vak wel geleerd waarschijnlijk. Uh, want het komt een beetje overeen, hè, zeg maar. Uh, sushi en, en, en pobo. Of... Ja, enigszins wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Het ja. Is weer een... ja andere manier om, ja. het te, om het te bereiden, zeg maar. Ja, want jij hebt daar gewerkt, ook kliniek. Ja, klopt. En zo zijn jullie elkaar in contact Ja, zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. En, uh, maar dan heb je nog geen bedrijfje, want nee. daar gaat wel iets uh, ja, vooraf, nee. waarschijnlijk. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, we raakten uh, eigenlijk best wel snel bevriend. Ja. En uh, ja, je, je weet een beetje hoe het gaat. Je, je zit vaak na een drankje, een ja. beetje praten. En, ja. Uh, ja, ik, ik ben sowieso best wel ondernemend ingesteld. Mm -hmm. Dus dan, ja, op een gegeven moment komt toch gauw eens de vraag voor mij Zou jij nooit eens wat uh, anders willen doen? Of vind je het ja. altijd wel goed zo? En, uh, ja, Django die zei gelijk van, ja, ik, ik zou ooit wel eens een uh, eigen Bedrijfje catering willen, uh, ja. willen hebben ja. of zoiets. En uh, ik had ook altijd nog het idee voor een, uh, ja, restaurant mm -hmm. of uh, iets in de horeca. Uh, ja, of een uh, takeaway restaurant. Dus ja. echt afhalen en thuis bezorgen. Ja. Dus uh, ja, van het een kwam het ander. Het was eerst eens gewoon geopperd. Nou, op een gegeven moment komt het nog een keer terug. blijf je er een beetje over praten. En uh, ja, zo geschieden. Ja, maar goed, uh, jullie hebben waarschijnlijk in het begin wel gedacht. Misschien ook uh, sushi. Of uh, nee. Pokebol was meteen eigenlijk. Ja, het was sowieso Komt Dat iets van jou, uh, Django, ja. of niet? Dat ja, was... idee om, om Pokebol te doen? Denk vooral voor ons beiden ja we waren heel erg gaan brainstormen. Wat, wat gaan we verkopen? Ja. Wat voor dingen gaan we doen? En toen kwam dit eruit. Want hadden jullie nog andere ideeën van, van wat je eventueel zou kunnen doen? Ja, aardig veel. Ja, toen wel. We heel veel dingen naar gekeken. Ja. Ja. Toen uiteindelijk hebben we een paar dingen gekozen. Daar zijn we bij gebleven, hebben we uitgewerkt. Ja. Ja, is dat, nu, uh, dat verkopen we ja, nu. Ja, dat verkopen we nu dus. sinds uh, juni. Hè? Ja. Nou, goed, dan, dan moet je uh, een, een onderkomen hebben, een keuken waar je, waar je dat gaat maken. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, best wel uh, lastig. Kijk, uh, in de eerste instantie ga je op zoek naar een pand uh, in het centrum. Ja. Uh, maar ja, als je de prijzen natuurlijk ziet van de pand, uh, gaat het ja. gewoon nergens meer nee, over. Nee. En helemaal als je... Nou, als ondernemers zijnde, ja, je gaat altijd een risico aan mm -hmm. natuurlijk. Ja, en om het risico uh, te, te, ja, te verlagen, ga je op zoek waar je het meest op kan besparen. En dat is de huur. Ja. En uh, ja, voor ons maakt het in principe niet heel veel uit. Of we nou in het centrum zitten of in Noord noord. Of... Nee, zeker niet als je takeaway doet. Uh, nee, daarom. Uh, ja. Dus dat, dat was onze eerste insteek. En dan kan je ook gewoon kijken hoe gaat het. Uh, wat zijn uh. je verwachtingen. Kijk, natuurlijk ga je schatting maken van hoe druk gaat het worden. Ja. En... Uh, ja, daar zaten we compleet naast ook. <laughs> hoe bedoel je? Uh, nou ja... het nou, optimistisch Ja, goed, eigenlijk positief. Ja? Want uh, ja, we hadden een schatting gemaakt van nou, als we tussen de vijf à tien bestellingen per avond hebben, ja. dan uh, zitten we wel goed, weet je, voor het ja. begin. En dat kunnen we dan uitbouwen. En, ja. Maar eigenlijk vanaf dag 1. Uh... Ja, van dag 1 uh, naar jullie beginnen dan. Ja. En toen uh, liep het storm. Niet normaal. Ja, ja het was. Hoeveel uh, kregen we? Uh, 55 bestellingen. 55? Ja. Hadden de jullie avond. wel genoeg uh, dingen in huis? Ja, dat uh, goed, wel. En zo, ja. Alleen het was, uh, ja, het was niet normaal. We wisten nee. niet wat, wat er gebeurde en uh, we, we kenden natuurlijk ook alle gerechten nog niet uit ons nee, hoofd. Nee, dus nee, nee, nee. Het was eventjes uh, zoeken en uh, yeah. dan ga je fijn-tunen, ga je gesprekken met elkaar aan. Wat kan er beter, wat kan er sneller, yeah, yeah, hoe yeah. gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen en dan pas ga je echt draaien. Ja, want ondertussen hebben we gewoon een hele mooie... Uh, yeah. Ja, maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Want je moet een, een, een, een menukaart maken, je moet een, ja. de website maken. Ja. Uh, dat heeft enorm veel tijd gekost. Dan. Absoluut. Ja. Sowieso een bedrijf starten, dat, dat doe je niet in een dag. Nee. Uh, ja, het is van tevoren, uh, we spraken echt. Iedere dag af om aan de menukaart te werken. Uh, ah. Natuurlijk de, de keukenapparatuur bij elkaar zoeken. En we hebben alles zelf gedaan: vanaf hm. de vloer tot uh, de afzuiginstallatie opgehangen, noem maar op. Echt ja, alles zelf. Echt. Ja. En uh, het was hard werken ervoor. Ja. Maar het. Uh, ja. Maar jullie kunnen, uh, mensen kunnen uh, via www.rinsies.nl bestellen? Ja. ja. Ja. En daar kunnen ze waarschijnlijk ook de hele menukaart zien, Ja, daar staat de hele menukaart. Ja. Uh, ja, zie je gewoon precies wat erin zit. Ja, hoe, wat. Ja, ja. Kijk, als er vraagjes zijn, kan je ook altijd even bellen naar het uh, telefoonnummer wat erbij staat. Ja. Dat staat ook gewoon op de website. Nou, dat staat gewoon op de website. Misschien? Dat staat gewoon op de website. Als ja. mensen niet, uh, uh, zeg maar, uh, computervaardig zijn, wat is het, wat is het telefoonnummer? Uh, dus het telefoonnummer is 06-1-3x7-9050. Ja. 1-3 97,50. Ja. Nou, ik heb het in mijn hoofd zitten. Nou, hij geval. is best wel makkelijk. Ja. <laughs> en jullie bezorgen in heel, heel Zandvoort? Ja, de heel elkaar. Zandvoort, ja. En, en uh, uh, nou, tot een bepaalde prijs is dat gratis dan? Hè? Nou, in principe, we hebben een, uh, een, een, een bezorgkosten, zeg maar. Maar ja. daar zit je eigenlijk best wel gauw aan. We hebben het vanaf 12,50. Ja. Uh, maar ja, vaak met een menuutje zit je er hmm. al. Hmm. Uh, ja, dan is het gewoon gratis bezorgd. Helemaal als je belt, we hebben heel veel uh, alleenstaande mensen zeg maar, die uh -huh. gaan werken of alleen wonen en die denken van nou ik heb geen zin om te koken of uh -huh. het is slecht weer, ik ga gewoon lekker bestellen. Ja, uh, ja dan uh, ja. is het ook gewoon makkelijk voor Tuurlijk. die mensen natuurlijk. Uh, merk jij Django dat er nog uh, vernieuwingen zijn in, die, in de menukaart? Of Krijg je wel eens verzoek, uh, verzoekjes of uh, kun je dat proberen eens een keer proberen te maken? Ik noem maar wat. Nou, het is meer dat mensen uh, vragen stellen of ze of er iets uit kan Oh, van paprika of van wat oh, bijvoorbeeld ja, ja, omdat ze ja. dat niet lekker vinden of okay, dat kan. allergie in die richting zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, op z'n tijd ook als mensen vragen hebben jullie dat, hebben jullie dit? Ja. En dan kunnen wij altijd nog als het heel vaak gevraagd wordt kunnen altijd gaan kijken van is het, is het wat om dat te gaan verkopen? Ja. Ja. Dus de. de, de, de... Uh, menukaart is eigenlijk ook een uh, kun je uh, ook veranderen, zeg maar. Ja, ja zeker. Dus Ik denk uh, e dat e je e erover e begint ook. We zijn uh, op dit moment ook een beetje bezig oh, oh. om te kijken naar ja, wat vernieuwing, uh, sommige dingetjes eraf. Ja. We hebben nu natuurlijk een hele mooie pilot gedraaid, uh, ja. uh, bijna de eerste vijf maanden. Wat gaat er wel goed, wat gaat er wat minder? Er zijn wat hardlopers ook waarschijnlijk. Ja, zwaar. absoluut. Ja, en dan denken we van oké, okay, nu hebben we. De basis is goed. Ja. Nu kunnen we gaan kijken van uh, waar kunnen we ons nog meer in onderscheiden. Ja, ja. Wat kan beter, wat kan anders. Dus, uh, Als ja. mensen nou voor de eerste keer bestellen, wat, wat zou je ze dan aanraden? Uh, wat, wat, is, er, is er een, een, een, een hardloper wat je zegt? Ja, nou, die moet je zeker een keer proberen. Ik denk uh, wel twee dingen, of misschien wel drie dingen. Ja. Nou, noem maar één of twee. Ik denk de eerste de Spicy Crispy Chicken Wrap. Ja, dat heb ik gezien op de website. Spicy, crispy or uh, chicken. chicken nou, er zit gewoon Nederlands bij. En de andere? De kip saté. Ja, oh, Dat maken jullie ook. Ja. Hoort dat ook bij pokeball? Uh, nee, nee, dat niet. We hebben, we hebben voornamelijk ook pokeballs. Maar we ja. hebben ook gewoon normale menu's. Ja. Dus uh, ja, zoals de normale menu's houdt in gewoon lekker gebakken kip in uh, teriyaki saus mm. met gebakken groenten en uh, rijst of patat erbij. Dat kan je zelf ja, kiezen. Ja. Okay. Oh. En daar hebben we ook de thee. Ja. En, uh, maar ja, dat zijn, dat zijn wel echt de hardlopers hoor. De thee en uh, ja, ja, de Spicy ja. Crispy Chicken Wrap, dat is ja. dus niet normaal. Klinkt goed. De, uh, ja. En het wordt warm uh, afgeleverd aan het de deuren Absoluut, ja? Ja. hartstikke warm. We uh, ja. hebben nu groepen zorgers. Uh, ja. Ja? Oh, ja, dat gaat allemaal goed. Ja, dat gaat allemaal lekker. Ja, nou, dus, lekker man, ja, dat is goed. Nou ja, ik uh, zie hier een langzame stijging ook. in de... Ja, zeker. We zien uh, ja, echt dagelijks nog steeds nieuwe klanten. Ja, oh, dat is wel mooi. Ja. Ja. En ik heb de reviews gezien op jullie website. Ja. Nou, die zijn alleen maar positief. Ja. Schrijf die zelf net hoor? Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, we staan gemiddeld nog vijf sterren. Ja, dat dus, zag ik ja, heel goed. Nou 160 ja. recensies. Dus ja. we doen zeker iets goed. Nou, ik wens uh, jullie heel veel succes. Dank en je uh, je uh, Bedankt voor jullie komst. Dank en een goed, goed weekend nog. wel. En vanavond weer werken natuurlijk. Absoluut. Okay. Ja. Hartelijk dank, hartelijk dank. Dankjewel. We al. gaan eruit zo uh, met uh, nog één muziekje, denk ik. En dan moet ik eens even kijken, want ik hoor een fluitje.